Maar hij verschoonde zich en ging alsnog naar de bijeenkomst. Een woordvoerder zei, "Klek heeft drie kleine kinderen thuis. Die schrikt niet van een drupje verf. Het weer bewolkt in het, in het oosten kans op een bui. tussen is een graad of 15. Overdag opnieuw buien met in de middag kans op stevige onweersbuien. Het wordt een graad of 27 dan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Lex Bolmeijer. Lex Bolmeijer. En, en vannacht is het nog niet zo warm. Gaat het nog niet zo onrustig te keren als het morgen misschien uh, zal gaan. Alhoewel, we kunnen er natuurlijk wel iets van maken. Bel, zei ik, vlak voordat de hoorspelkern van start ging. Dat is natuurlijk een geweldige oproep. Bel, zonder nummer te noemen... Er was helemaal geen tijd meer voor. Dat ga ik nu doen. 0800 1121. En waarover dan? Nou, wij nemen een bericht uit de Volkskrant van vandaag, pagina 3, uh, bij de kop. Over de multiculturele samenleving. De Volkskrant heeft onderzoek gedaan onder 600 uh, autochtone ouders. Hoe ze het zouden vinden, bijvoorbeeld, als een van hun kinderen met een allochtone vriendje vriendinnetje thuis zou komen. 60% van de Nederlandse ouders die zou dat prima vinden. en Misschien wel erg leuk. Um, en dat zegt iets over... De, nou, de mate van acceptatie in Nederland... van de multiculturele... samenleving. Laten we daar eens over doorpraten. Um, en laten we de getallen dan vergeten. Ik ga mij naïef opstellen. Ik weet ook wel... ik ken de discussies heus wel. Maar mijn vraag aan u is... voorbij al die actuele discussies. Wat zijn eigenlijk uw ervaringen? Als u met iemand uit Kaapverdië bent getrouwd... of een verhouding heeft gehad met iemand uit Suriname... of als een van uw zoons of dochters dat heeft gehad... met iemand uit Turkije of Marokko... dan is dat natuurlijk een schat aan, denk ik, bijzondere ervaringen. Het kan ook pijnlijke ervaringen zijn, maar misschien wel hele mooie... want je maakt bruiloften mee, verjaardagen, andere begrafenissen... geldkwesties, het kan allemaal uh, misschien wel heel anders zijn als je met iemand met uit Iran, ik noem maar wat, bent gegaan. Uh, we, hoeven, we kunnen natuurlijk een beetje terug in de tijd. Want uh, Ellie Thewen haalde een herinnering op uit... Toen ze, uit de tijd dat zij dertien was. Via e-mail doet ze dat. U kunt natuurlijk ook via e-mailen, hè, kazeluna, apenstaartje, ncv.nl. Toen ik dertien was, had ik een vriendin van dezelfde leeftijd. Haar buurvrouw had een Italiaan in de kost. Hij was een zogenaamde gastarbeider en kwam bij mijn vriendin en mij over de vloer. In die tijd spraken we nog niet van allochtonen, men noemde hen nog, niet, nog gastarbeiders. En wij als beginnende tieners vonden deze jonge man van 28 jaar uit Italië reuze interessant. We spraken met handen en voeten, draaiden platen van de Beatles en van de Stones... en dansten los van elkaar in de grote Brabantse woonkeuken. We hadden het vreselijk leuk met elkaar. De ouders, en dat vind ik wel een mooi zinnetje, de ouders kwamen heel erg vaak binnenlopen. <laughs> ja. Want ook toen waren Italianen vreemdelingen. En je wist maar nooit wat er met je dochters gebeurde. Het was niet uit wantrouwen, nee, maar uit het gevoel deze soort mensen niet te kennen. De wereld was toen nog geen dorp zoals nu. Het feit dat het een wat oudere jonge man was die met je dochter omging was belangrijker dan zijn afkomst. Maar tegelijkertijd waren zij ook totaal niet bekend met Italianen. Italië was toen zeer ver weg en voor onze ouders net zo ver en vreemd als de allochtonen van nu. Ik ben nu 60 jaar, dus we spreken over een hele andere tijd. Ja, dat blijkt wel. Um, ouders die heel erg vaak binnenkomen lopen. Ik ben Italiaan, Italiaan over de vloer. Goed, dat zijn mooie verhalen. Um, taal, geboortes, buitenvrouwen. En reizen naar het land van herkomst of het land van de voorouders. Dat zijn allemaal um, onderwerpen of gebieden... waarvan wij denken dat daar mooie verhalen over te vertellen zijn. Dus kom erop met die verhalen en bel, bel, bel, 0800-1121. Dat heeft Leni gedaan. Dag Leni. Goedenavond. Hallo. Oh, ben... sorry. Ik loop even weg bij de radio. Oh, ja. ja. Anders ga ik zingen. Ja. Nee, je moet niet zingen. Nou, je dat mag dat best ik zingen. Ik ben er helemaal niet goed in. Nou, jammer. Ben jij ja. getrouwd met iemand? Nou, uh... Je hoeft er niet rauw om te zijn, hoor. Nee, nee, nee. Ik luister graag naar muziek. Eén, hey, maar ik heb uh, drie kinderen... Ja. En die zijn met drie verschillende getrouwd. Met drie verschillende? Wat, waar, waar zijn ze met... Ik bedoel, met... Uh, dus allemaal buitenlanders. Echt waar? Een Amerikaan, een Canadees en een Slovaakse. <laughs> Meer smaken heb ik niet. <laughs> en ik kan één ding zeggen. Ja. Uh, ze... Even kijken, mijn schoondochter, dus ik heb één zoon en twee dochters. Ja. Mijn schoondochter, die bestaat Nederlands, maar spreekt Duits. Ja. Dat is een Slovaakse, en... denk ik, of niet? De schoonzoons uit Canada en Amerika, die spreken alleen maar Engels. Ja, en tuur. die uit Canada, die is Nederlands aan het leren. Okay. Maar zijn ouders, die zijn geëmigreerd naar Canada en die komen uit Friesland. Ja. Hey, en maak je nou veel mee juist doordat het dus een Amerikaan, uh, Canadees en een, Slova ja, een Slovaakse zijn. Ja, het is allemaal heel anders. Ja, vertel ja, eens. Ik, wat, wat... ik mis eigenlijk toch wel een beetje ons kneuterige, zuurderige Nederland. Meen je als dat ik nou? Oh, je gaat mee. Je gaat dan met je eigen kinderen ga je mee naar die andere landen? Ik uh, ben pas uh, als oppas geweest. Uh, au pair, zou je haast zeggen. Ja. Voor mijn ene kleinzoon in Amerika. En ik was blij dat Nederland, Ik denk, ik wou dat ik de pauze was, want er komt een vloerkussen. Maar jij vindt het taalprobleem zo... zo uh, nee, nee, nee, want ik spreek Engels. Ik heb alleen uh, met het Slovaaks een beetje moeite. Hmm. Dan moet ik mijn tong in een knoop leggen en dan heb ik nog moeite. Ja. Maar maak je dan, want je maakt dan dus ook dingen mee als geboortes en zo. En, en, uh, en, ja. en kom je dan hele andere gebruiken en rituelen tegen? Uh, je hebt een uh, kleinkind al. Ja, mijn kleinkinderen. ik heb in Amerika klein. En dat is toch anders. Die doen van tevoren. Dan komen ze bij me, dan word je uitgenodigd. En dan neem je cadeautjes voor de moeder mee, maar dan is het kind nog niet eens geboren. Oh, dat gaat lekker snel. Ja. Dat vind ik heel typisch. Ja? <laughs> heb je, ja. Heb je Sorry dat heb, hoor, ja, die... wij komen op kraamvisite. Ja. Eh, kijk, mijn dochter heeft dus ook weer nu gedaan beschuit met muisjes, maar dat kennen ze daar niet. Nee. Maar zij doet ja, dus, ik... voordat de geboorte komen ze al bij elkaar? Ja. Dan ben je als zwangere moeder uh, vlak voor een bevalling toch ook niet blij mee? Nou, eh. Uh, hij is dus, de laatste is in juni geboren, ja. vorig jaar. En in april was het dan, oh, baby shower. Baby shower, ja. ja. En wat gebeurt er? En dan het er? Ja? wordt in een restaurant en daar komt dan iedereen die uitgenodigd is en dan nemen ze, oh my goodness. Ik, ik vind dat een beetje stom. Sorry dat ik het zeg. En wat doen ze dan bij die baby's? Nou, dan, dan komen ze en dan nee, hebben ze voor de, de, de, de baby die nog geboren moet worden, hebben ze dus cadeautjes. Wat wij meenemen op ja. kraamvisite. Dat is ook een gok, want het kan nog misgaan tenslotte. Ja, uh, uh, dat bedoel ik maar. Je weet niet of het een jong, Weet je dan wel of het een jongen of meisje is? Uh, dat weten ze tegenwoordig allemaal. Oh, Oké. Okay. Daar doen ze allemaal niet moeilijk over ook. Nee. Oh. Dus die magie is er Dat zelf. wordt gewoon gezegd, de Ginter. Ja? de Ginter. Dan wordt er een echo gedaan, en na zoveel weken de eerste keer. En dan is het nog niet bekend. En dan na zoveel weken, dan kunnen okay. ze het zien. En dat weten we en allemaal. En dan wordt het gezegd. Ja. Je hebt het nu over Canada, geloof ik, Amerika. Nee, dit is Amerika. Dit is Amerika, oké. Okay. Ja, maar in, uh, mijn andere dochter is dan in Canada getrouwd ook. Ja. En dan hadden ze dus een Bride sh shower. Een dat bride's het, ook Ja, Ook van tevoren. Dan, en dan ja? krijgt de bruid... Die krijgt al cadeautjes. Je krijgt dan. Het is dus, alsof ze een <lacht> beetje nerveus zijn. We doen het nu, maar als het misgaat... dan hebben we dit tenminste niet gemist. Zoiets. Ja. <lacht> Wij zouden zeggen, we houden een vrij gezellige avond. Ja, oké, okay, dat is hetzelfde dan toch <lacht> natuurlijk. Ja. Maar dat is dan maar toch hetzelfde. Dat, dat is vlak voor de bruiloft. Maar ja. hier is het echt... Meer dan een maand daarvoor ja, maar, was het. Nou ja. En dan, dan, dan komen er... Het zijn ook alleen maar vrouwen die dan bij de bruid, bij de bruid komen, hoor. Ja. Heb je bij de bruidegom gebeurt niks. Heb jij meegedaan? Nee, ik zat nog op dat moment in Nederland, gelukkig. Ja, tuurlijk. <laughs> zeg, ik ben meer dan een half jaar weg geweest. Ik vind het wel best. Ja, je hebt het. echt. ben Als je... dan... Uh voor de bruiloft op een gegeven moment ook een keer voor een week over geweest. Dus ik vind het allemaal wel goed. En die bruiloft in Slowakije, ging, uh, ging dat anders dan... Eh, anders? Eh, ja, en met dorpen ook. En dat, dat, dat is gewoon knalfeesten, jongen. <laughs> Helemaal te gek. Ja, dat meen ik eerlijk. Want in Slowakije kunnen ze feesten, hoor. Ja, ja dus dat... kunnen we nog, dat, Maar beschrijf dat... het eens wat je dan meemaakt als moeder van een... En van een kleinkind? Nee, ja, bij zo'n zo uh, ja, zo, ja, zo doper dus inderdaad. Bij, als moeder van zo'n kleinkind. Wat ze dan doen? Uh, nou, eerst gaan ze dus naar de kerk. En dan wordt de baby gedoopt. Uh, of tenminste, Zijn, die was uh, al drie maanden. Maar, uh, en dan ga je daarna gaan, zijn we naar een zaal gegaan. Van een restaurant. En, eh, jongen, dat is eten, vreten en zuipen. <laughs> Sorry, <laughs> Maar eh, het gekke is: er is er geen één echt boven zijn theewater. Nee. Want er wordt ontiegelijk goed gegeten. Ja, ja, dat is lekker natuurlijk. Maar goed, ja, dat... hele, van, van wild zwijn, die zo, zo, zo heel achterham, nee. zeg maar. Wauw, lekker jongen. Ja. Wauw. Veel ook. Ik moet dan echt uh, ik heb dat soort dingen. Er is ook gerust een schapen naar voren toveren, geloof ik. Nee, oh. dat heb ik daar niet gehad. Alleen wilsvijen en en ik van van parken en koe. <laughs> ja, oké. Okay. Nou ja. Want en... ze zijn geen uh, islamiet. Ze zijn de... mijn schoondochter is uh, katholiek. Oké. Okay. Nou ja, dat heeft dan ook meer met de cultuur te maken dan met het geloof. We zijn allemaal katholiek, maar zij is rooskatholiek. katholiek Ben je nou, Leni, al met al blij met zoveel verschillende ervaringen? Nou, je zei in het begin al vandaag. Aan uh, de nou... ene kant wel, want je leert mensen kennen op... We hebben allemaal rood bloed, of je nou zwart, wit of geel of rood bent. Het bloed is allemaal rood, ja? En je leert de mentaliteit van die mensen kennen, de hartelijkheid... En dan zeg ik, het verrijkt je wel. Ah. Ja. Ook al mis je wel eens je iets. Ik ben zo eng bezig met alleen ikke, ikke ik en de rest kan steken. Ah. juist dus juist in andere landen de gastvrijheid die je zo... Ja, harteert. als je daar dus komt... Er is altijd genoeg te eten. En duik maar de koelkast in. Dat is in Amerika en Canada heel erg... Dat kennen wij hier niet. En hun kennen het bijvoorbeeld niet. Twee kopjes koffie met een koekje erbij. En dan is het over. Wat de Nederlanders hebben. Nee, als je waar zin in iets hebt, pak het maar. Hey, en gaat het goed met al die, die drie huwelijken van je drie kinderen? Ja, gelukkig wel. Goed zo. Nou, dan, uh, dan wens ik je veel geluk nog. Blij toe. En, uh... Want dat kan ook anders zijn. Ja, ja dat, maar... kan heel, dat kan heel anders zijn, ja. Leni, ja ik ik, ik, ik, ik, ik kan alleen maar heel blij zijn ja, en betreft. heel dankbaar... Dat, dat, dat het echt fantastisch gaat. Fijn, dank je wel. En dan zeg ik, nou ja, oké, okay, ze hebben het geluk daar gevonden. Beter een gelukkig huwelijk daar dan een ongelukkig huwelijk hier. Ik wens je alle goeds. Ja. Dank je wel, dag. Doei. I'm was de Spottino's van Ape Not Mice. Dat is een groepje uit Nederland. Een single die in juni is uitgebracht in dit jaar. Het is uh, 18 minuten over 1. U luistert naar Casaluna van de NCV op Radio 1. Um, er moeten eigenlijk in Nederland ontzettend veel mensen zijn... die ervaring hebben met um, huwelijken, verhoudingen, van alles, liefdes... Um, of, of van de kinderen, met mensen die ergens anders vandaan komen uit Suriname of uit, ik zei het al, Kapverdië of Turkije. En dat moet toch interessante ontdekkingstochten opleveren... als het gaat om geboortes of begrafenissen of geldkwesties. Ik weet nog wel dat mijn buurman... dat is lang geleden trouwens, eh, toen ik nog op een andere straat woonde waar ik nu woon, eh, die kwam uit Nigeria. Nee, uit Cameroen volgens mij. En zijn ouders die waren daar bezig een huis te bouwen. Maar dat, dat was misgegaan. Het huis was ingestort om een of andere reden. En die ging dus daar naartoe. En die, wilde, die moest ook al zijn spaargeld meenemen. Het was een ramp. Maar hij deed dat. En spontaan weet ik nog wel dat, dat ik dacht, het is zo sneu. Je krijgt van mij een, een beetje geld mee. En toen waren er nog meer mensen. En, nou, toen is dat allemaal goed gegaan. Ik kan me voorstellen dat dat even verrassend is of even wonderlijk is als je met als iemand getrouwd bent... Die, die dat dan hoe dan ook moest ondernemen. Er was ook geen tegenspraak over of daar was veel niet over te onderhandelen. Nou, ik kan me voorstellen, er moeten talloze van dit soort ervaringen zijn... waar u veel verhalen over kunt vertellen. Bel 0800-1121 of Twitter of e-mail natuurlijk. En als u twittert is dat het handigst via uh, de hashtag uh, Kazaluna. Uh, en bellen kan dus ook heel goed 0800-1121. 2, en zo niet, dan gaan we muziek draaien. Dat vinden we namelijk ook heel leuk. En dat is altijd al zeer multicultureel. Um, zoals in dit geval het lied van de Belgische zangeres Hannelore bedert... Niemand. Precies. Het is niemand. Niemand? Nee, dat kan niet. 0800-1121 Uw verdiende loon. Bent u jaren koningin geweest? Stoot men met uw standbeeld Verschijnt uw kop al op tv Speelt u nog steeds hetzelfde stuk Speelt u nog al Niemand dus van Hannelore Bedert. Um, inmiddels heeft Elitewen gereageerd op de. Vleni. met wie ik even sprak over haar drie kinderen. En die ervaringen met wat ze noemden een baby shower. Nou, volgens Elly is dat in Nederland ook een gebruik geweest. En dat had toen de tijd te maken met de situatie. van de aanstaande moeder die bekeken moest worden. Was alles wel aanwezig om het kind te kunnen ontvangen? He, ver voor de geboorte. En zo niet, dan sprong de, beurt, de buurt of de familie bij... en zorgde dan voor de aanvulling van de nodige spullen... of de emotionele ondersteuning. Het gebruik is volgens deze luisteraar van Casaluna... uit de mode geraakt... omdat we het allemaal veel beter hebben dan vroeger inmiddels. In sommige westerse culturen is het wel blijven bestaan... alleen wordt het dan op een wat andere manier ingevuld. Toen was er nog eens gemeenschap, zou je kunnen zeggen. En Peter Rijsdijk, die in Portugal meeluistert... schrijft dat hij zelf na een mislukt huwelijk bij zijn ouders kwam met een nieuwe vriendin. Een dame uit Peru, Vader vaderdolblij. Voor mij en zelf vond dit ook wel een lekker ding. Moe kocht de andere dag een Spaans woordenboek... en die twee hebben tot voor kort nog wekelijks contact gehad... omdat Moe nog wel eens wat wilde leren. Precies, en lenen ook, schrijf ik. Maar ik denk dat het leren moet zijn. Dochter 1 is in Engeland gaan studeren. Trouwde daar met een aardige jongen die ik bijna niet kon verstaan... vanwege zijn knauwen en woorden inslikken. Dat ging dus niet goed... Nu woont ze samen met een Tsjech, die een beetje Engels spreekt. Russisch, Tsjechs en een klein mondje Duits. Lieve jongen, weet alles van wielrennen, maar echt contact? Ja, dat is dat taalprobleem, dat is dan ook wel heel gemeen. En hun zoontje van drie kan mij weer niet goed volgen. De andere dochter woont samen met een Fries. Dus ook niet alles. <laughs> dochter drie was hier pas op visite. Volgens haar zeggen geen aanhanger van Wilders... maar ze vindt wel dat alle Polen, Roemenen, Bulgaren, et cetera... zo snel mogelijk Nederlands moeten verlaten... O lieve heer, houd Portugal van vreemde Nederlandse smetten vrij... schrijft Peter Rijsdijk vanuit Portugal. Saler do Porto. Um, dankjewel, Peter. U kunt dus ook uh, e-mailen, merkt u. Kazeluna, ncv.nl. Of bellen met uh, ons meteen live in de uitzending 0800-1121. Goeienacht, Marike. Hallo. Hallo. Heb, heb, um, heb nou, je... ik, ik had de indruk dat er weinig mensen belden. Uh, Gek. Uh, ik, ik dacht, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik wel zou misschien toch wel even iets willen vertellen over het feit dat ik uh, lang geleden met een Marokkaanse man getrouwd Kijk. ben. Nou, dan ben ik benieuwd naar jouw ervaring. <laughs> hoe, lang, hoe lang is het geleden? Ja, lang, uh, 1980. Nou. Het was een vakantieliefde. Oh jee. Malaga. Je. Oh jee, Malaga. Uh, ja, en hij uh, gewoon weer terug naar Marokko en ik weer terug naar Amsterdam. Ja. En in die tijd uh, bestond helemaal het visum nog niet. Uh, dus het jaar daarop kwam hij in zijn autootje... Uh, uh, boem boem boem, gewoon naar Amsterdam gereden. Wat een heerlijke tijd, als ik daar nog aan terugdenk. Ja. Uh, dus het, issue, waren... het issue was er nog niet, wat zeg je? Ja, jullie waren hevig verliefd. Hevig verliefd, maar ook het issue... Uh, uh, of je wel of niet met een Marokkaanse man ging trouwen. of het, het, het, ja, Dat hele probleem wat er nu is, wilders, uh, dat bestond helemaal nog niet. Ja. Uh, waren denk ik ook nog weinig mm, mensen met, of vrouwen met Marokkaanse mannen getrouwd. Ja. Het, het, het waren toen nog gastarbeheers. Dus ze bestonden er helemaal nog niet. Ja. En uh, wij waren hevig verliefd. Hij heeft een hele goede baan opgezegd in Marokko. En uh, uh, we zijn getrouwd. Zo, wat een avontuur. Ja, ja zeker. Zijn jullie ja. op zijn ja. Nederlands getrouwd? Uh, nee, ik ben naar Marokko gegaan om daar te trouwen. En hoe was dat dan? Ja, geweldig. Vertel eens wat je meemaakte toen, dat ben ik dan zo benieuwd naar. Nou ja, ja je, je, een, een, een, een meemaken is een, een, zeer, een zeer groot welkom in het gezin... Uh, en uh, uh, iedereen was, was, was, was, was ontzettend blij met mij. Ik heb een hele goede, hele goede schoonfamilie uh, eraan gehad. Een beetje gehad, maar toch ook, ook nu nog. Uh, maar dat, dat, dat is een ander, een ander iets wat ik uh, nou ja, in mijn voorgesprekje even heb verteld... En uh, ja, dan moet je naar de HMM en dan uh, word je helemaal uh, voorbereid uh, op het huwelijk. Nou, en het was feest en het was geweldig. Maar hoe, hoe bereiden ze je dan voor op het huwelijk? Nou, je wordt uh, in de HMM helemaal geschropt en... Uh... En er wordt verteld wat er dan eventueel later gaat gebeuren. In openlijke termen of bedekte termen? Nou, bedekte termen natuurlijk, door de vrouwen. En daarna krijg je een mooie jurk aan en is een feest. En hoe vond jij, hoe ervoer jij dat? Ja, ik vond dat uh, geweldig en ik heb ook uh, in al die jaren, lange tijden in Marokko doorgebracht. Oh. Het, het, het was wel een, een, een man uit Casablanca, ja. dus uh, uh, uh, uh, goed hoog opgeleid. Uh, en dat heeft dus nooit problemen gegeven in ons huwelijk. Nee. Totdat uh, mijn man in, uh, in Italië, uh, hij was declarant en kwam ook hier in Nederland weer makkelijk aan een baan. Um, um, hij is in Italië in een ravijn gereden door een dronken Italiaan. en heeft toen uh, in coma gelegen, drie Ach. maanden. en uiteindelijk uh, uh, heeft hij uh, een, een niet aangeboren hersenlessen opgelopen. Ach, wat afschuwelijk is dat? Ja, dat was heel afschuwelijk. Het ging in de eerste tijd nog wel, je denkt alles komt goed. Maar uh, ik heb, ben 15 jaar mantelzorger van hem geweest... en nu is hij in een uh, instelling voor mensen met niet ja. aangeboren hersenletsel. Okay. Ik ben dus nog steeds met hem getrouwd. Ja. Ik probeer uh, de boel in de gaten te houden, maar we hebben geen huwelijk meer. Nee, dat begrijp ik. Het is, het is toch een ander geworden. Ja, je, je, hebt ook, je, hebt, heb je, je hebt wel contact nog met hem. Jazeker, jazeker. ja. ja. ja. Oh, ja. wat, een, uh, wat een geschiedenis, vertel je dan zo even in, uh, in een handvol minuten? Ja, in een notendop, ja. ja. ja, ja. Uh, maar ik heb uh, in onze goede jaren uh, een geweldig huwelijk gehad. Een ja, geweldige man ook. En hoe, hoe reageert zijn familie nu op de situatie zoals die nu is? Le heb je... Ze zijn mij uh, dankbaar dat ik uh, uh, op deze manier voor hun broer... Ja. ouders zijn inmiddels gestorven natuurlijk... Ja. Maar eh, toch dankbaar dat ik op deze manier met hun broer omga. Ja, want ze ja. Hebben, het, hebben het idee dat jij daar goed voor zorgt, gezorgd hebt. Dus al, al jaren, nou ja, dat, dat is onmiskenbaar natuurlijk zo. Als je daar 15 jaar als mantelzorger voor ja, ja. bij bent. Ja, maar ook met mijn eigen vrienden. Ik ben onlangs jarig geweest. En dan, kom, kom ik, heb ik ook, dan probeer ik iets altijd te organiseren voor zo'n 12, 13, 14, 15 man. En altijd komt mijn man weer te sprake. Ja. Echt, iedereen was dol op hem. Hmm. Ja. ja, altijd weer. Dan is het en dan een... is ook heerlijk dat ik het kan delen met mijn eigen vrienden. Ja, dat begrijp ik. Want op die manier leeft hij natuurlijk nog. En jij hebt alleen maar, eigenlijk alleen maar positieve ervaringen... met in dit geval iemand uit, uit Marokko. En echt een we, toch een wezenlijk andere cultuur. Ja, absoluut. En ook met zijn familie. Ja. En, en, en ook, wat ik, wat ik daar ook weer aan over heb gehouden... is Marokkaanse vrienden. Ja. De beste vrienden die ik heb zijn mijn Marokkaanse vrienden. Er is een stel bij, uh, hij was vriend van mijn man in Casablanca. Ze hebben samen op het Lyceum gezeten. Uh, uh, zo lang kende mijn man en, en die vriend kende elkaar, al, kende elkaar al. Ze zijn automatisch weer mijn vrienden geworden. En daar ga ik zo intensief mee om... Zij hebben een drieling gekregen en die zijn inmiddels ook alweer 24. En die ken ik vanaf hun geboorte. Ja. Nou, het, het, ja, en een, een andere vriendin uh, die ik alweer 15 jaar ken. Dat komt allemaal voort uit deze relatie. Dus ik heb, uh, ja, ook in Nederland de beste Marokkaanse vrienden. Heeft het jou... Ja, het is een open deur natuurlijk in dit geval. Ja, je leven verrijkt. Het heeft je... De, ja, ingrijpend beïnvloedt dit natuurlijk ook. Nou, in ieder geval ingrijpend beïnvloedt omdat dat ongeluk is gebeurd. Ja, dat is natuurlijk... Dat is heel erg. Ja. En, en... Maar uh, verrijkt in de zin dat ik lange periodes in, Mar in Marokko ja. Casablanca heb doorgebracht. Ja. Tot, tot, ik, ik riep altijd, ik heb twee... Uh, ja, ik, ik voelde me uh, net zoals mijn man gespleten. In, in Marokko had ik het heerlijk. en Ook weer prima dat je naar Nederland terugging. Ja. Maar, en hij uh, Idep dito. Heb je ooit ik wel eens... had ook twee landen en hij heeft twee landen. En ik spreek heel goed Frans. Dus ik kan me in Marokko heel goed redden. en ja, het zou me niks uitmaken of ik daar moet wonen of dat zeggen. ik hier moet wonen. Heb je wel eens overwogen? Of hebben jullie samen, uh, toen je man nog niet dat ongeluk had gehad, overwogen om daar naartoe te gaan? Jazeker. Ja. En toch niet gedaan? Nou ja, toen kwam het ongeluk ertussen. Ja, okay. oh. ja. ja. Maar het maakte ons niet zo heel veel uit, omdat hij ook hier in Nederland ja. uh, uh, weer een goede baan heeft gevonden. Tot het ongeluk. Ja. En, uh, want in de Volkskrant. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. In de Volkskrant vandaag stond dus een, uh, de, de uitslag van een onderzoek. Ouders gevraagd naar hoe zij hun. Uh, uh, hoe zij het zouden vinden als hun eigen kinderen, zoon of dochter... dus met een, wat dan hier wordt genoemd, allochtoon vriendje komen of vriendinnetje. En dan is er dus een, een moeder, Esmeralda, uh, zo wordt ze genoemd, van 33... die zelf twee kinderen met een Marokkaanse man heeft... maar die toch aan haar eigen kinderen dan weer zo afraden... om zo'n, uh, laten we het even, interculturele relatie aan te gaan. Dat, hoe vind dat dan? Nou, ik hoorde het gesprekje met die Ismaralda ja. op Radio 5. Ja. Uh, ik zat op een racefietsje en, uh, nou, met een radio in mijn oren... en ik hoorde dat gesprekje. Ja. En het blijkt dat zij er gewoon nog niet eerder over nagedacht had. Okay. Dus ze werd overvallen door de vraag. Oh. Op Radio 5 vanavond. <laughs> oh, Om een ja? uur of negen was dat, of tien. Dat heb ik dan weer gemist. 9. Ja, en ze werd overvallen uh, door die vraag... En toen zei ze, nou, misschien moet ik het toch maar afraden. Nou ja, op die manier. Maar ze, ze had er eigenlijk nog niet over nagedacht. Ja, misschien moeten we er zo langzamerhand met z'n allen toch maar eens wat beter over nadenken dan. Maar goed, ja. daar, dan is het fijn om zo'n verhaal als van jou te horen. Omdat dat, uh... Ja, maar, maar ik, ja. Nou ja, ik denk, wat Esmeralda wel zei, is dat... Um, uh, vaak de grote problemen uh, tevoorschijn komen... als er een groot verschil is in opleiding. Ja, of, uh, ja. uh, ze, ze, ze noemden ook van nou, een, een, een stadse mens hier in, uh, in, in, in Nederland... Uh, zou misschien uh, iemand uit Amsterdam of Rotterdam bijvoorbeeld... zou heel goed passen bij iemand uit, uh, uh, ja, noem een andere hoofdstad. In mijn geval was dat Casablanca. Ja. Precies. Dus, dat, dat soort dus daar verschillen. liggen meer, meer de, ja, de, de overeenkomsten ja. en verschillen... Ja. Uh, dan dat dat te maken zou hebben met uh, het land hm. van herkomst. Nou, dat is belangrijk om te weten, Marike. Ik uh, dank je voor... Uh, uh, nou, ik wil nog één opmerking ja? maken. Mij, een van mijn allerbeste vriendinnen is ook alweer... Nou, ik denk zo langzamerhand alweer 17 jaar getrouwd met een Marokkaanse man. Hm. En dat gaat ook heel fantastisch. Ja. En ook hier in, ook weer in dit geval is weer dat uh, het opleidingsniveau en hun werkterrein uh, uh, op, op, op hetzelfde level liggen, zeg maar. Ja. Dat, dat daar, als je een match zoekt, dan moet je het daar vooral in zoeken. Ik als dank... je de match zoekt, moet je het daar zoeken, denk ik. Heel ja. goed. Ik uh, vond het fijn om je even te spreken. Ik dank je wel en ik wens je alle goed. Dank je wel. Ja? Dag. Dag. Marike. Da goedenavond, Bart. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Wat, wat zijn jouw ervaringen? Nou, mijn ervaring is... ik heb uh, In 1996 ben ik naar de Verenigde Staten verhuisd. Ja. Uh, voor de liefde, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, want, nou... Want die vrouw... Je op. De, de, ja. Een vrouw, vrouw of een man? Vrouw? Een vrouw, ja. Maar, had je in Nederland ontmoet? Ja. Ze studeerde hier in, in Nederland. En dan, uh, ja, dan ga je je achterna en dan kom je in Amerika terecht. Ja. Dus. En hoe was dat? Ja, ik, ik heb eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan wat ik aan het doen was op dat moment. Je bent uh, jong en naïef, zeggen ze wel eens. Ja, en toen ik 23 was, uh, zat ik in Boston. Ik had niet echt een idee wat ik wilde doen. En ik ben, uh, ja, toevallig in de luchtvaart terechtgekomen. En dat was eigenlijk ook iets wat ik altijd heel graag wilde. En nou, dat is zo verder gegroeid, zal ik maar zeggen. Maar ja... Dus, dus het is, dat is wel het mooie. Volgens mij is dat ook eigenlijk wel wat heel vaak gebeurt, Dat het de liefde is die je naar een ander land voert. Logisch. Yeah. En uh, heb je dat als een, ook als een culturele verandering ervaren? Of een, ja, ja, je... ja, toch wel. Hm. Um, de dingen die ik net hoorde van een andere... Uh, ja. Mevrouw, die zei dat er bridal showers waren ja. en allerhande dingen. Ja, dat... Het precies zoals ik het ervaren heb. Ja. Dat mensen de koelkast induiken en dan sta je daar als Nederlander heel erg uh, vreemd te kijken Dan We zijn wij dan zuinig, hè? Zuinig. Ja, ik weet niet of het zuinig is. Misschien ook een beetje... terughoudendheid, uh, of respect, ik weet het niet. Ja. Nou ja, natuurlijk. Het is ook allemaal te, fun te funderen zoals wij al zo. Heb je je makkelijk kunnen aanpassen? Um, nou, ik moet zeggen, na 15 jaar, uh, 16 jaar Amerika, was ik toch heel blij om weer uh, in Nederland te zijn. Dus, uh... Alleen of met je vrouw? Mm, alleen, alleen. Want is dat dan uiteindelijk. Dat is dus niet goed gegaan, die, die, die relatie? Vanwege culturele verschillen of wijd je dat dan toch aan iets heel anders? Um, ik denk dat dat zeker een rol heeft gespeeld, ja. Omdat, okay. uh, ja. Hoezo dan? Hmm, hoe moet ik dat zeggen? Hier uh, in, in Nederland heb je dus uh, dat mensen uh, verjaardagsfeestjes, dan kom je samen en dat is veel uitbundiger dan uh, in Amerika. En Amerika is alles heel erg, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, afstandelijk bijna. Ja, ja. Dat was mijn ervaring dan. Maar goed, Amerika is een groot land en de mensen aan de oostkust zijn wel heel anders dan de mensen aan de westkust, maar ik heb dus ervaring met... De Oostkust. de Oostkust, ja. Daar zijn ze ja. toch een beetje afstandelijk. Ken ik zit dat diep in de cultuur verankerd. Niet altijd makkelijk om de vinger op te leggen waar het dan precies in zit, maar je ervaart het wel. Ja, precies. Hm. En, hoe, en hoe is het nu in Nederland? Um, nou, ik, uh, prima in principe, maar uh, ja, in de Verenigde Staten werk ik voor een uh, luchtvaartmaatschappij. En uh, ja, als piloot. En nu ben ik terug in uh, Nederland en ik ben nu uh, vrachtwagenchauffeur. <laughs> oh, hoe kan dat nou? <laughs> wat, is, wat is er met je gebeurd onderweg? Uh, nou, ik denk... Uh, niets, met mij is niets gebeurd. Maar uh, ja, als je zo lang uh, in Amerika woont... en ik wilde eigenlijk altijd terug naar uh, Nederland... Ja. en het bedrijf waar ik in de VS voor... Uh, die uh, hebben een heleboel uh, mensen moeten ontlaan of uh, naar huis gestuurd met onbetaald klok. Ja, en dan ben je terug in Nederland en dan uh, ga je kijken naar een baan wat je heel graag wilt in de luchtvaart. Maar uh, het is toch moeilijk in deze tijd om wat anders te vinden. Oké. Okay. Uh, er waren niet, geen piloten gewenst in Nederland? Of tenminste gezocht? Uh, uh, ja, nee. Niet genoeg denk ik. Oké. Okay. <laughs> nou, wat, wat vervelend. Hoe lang duurt die situatie al? Uh, het is ongeveer tien maanden. Tien maanden? Ja. Ja, ja. Nou, dan is het toch niet... Maar je hebt de hoop niet opgegeven, neem ik aan... dat je nog in de, weer als piloot werkzaam kunt gaan. Nee, nee, nee, nee. Absoluut niet. Okay. Absoluut niet. Ja. En misschien uh, ga ik nog wel terug naar Amerika. Dat, uh, Doe het nou niet. Daar zijn ze allemaal afstandelijk. Dat is helemaal niet leuk. Sorry. Ja, dat kan je bijna zeggen. <laughs> Blijf toch lekker hier. Het is veel gezelliger. Zuinig ja, nou... weliswaar, maar wel. Nou... Maar dat is misschien wel een uh, interessant punt. Want in, uh, in de Verenigde Staten daar, uh, was ik wel lid van een Nederlandse club. Zoals ja. dat uh, genoemd werd. En dat was het was eigenlijk heel erg leuk om uh, ja, Nederlanders tegen te komen. En ja. dan, net wat je al eerder zei, je kunt er geen vinger op leggen. Maar het is heel erg gezellig met allemaal Nederlanders. En het is toch anders dan met allemaal Amerikanen. Waarom? Ja. Ik weet het niet. Ja, ja, ja. Zie daar maar eens achter te komen. Hè. Hoe, dat, hoe, dat, die, die, die naakt, hoe dat in je aderen... En in je ja. zenuwstelsel zit. Um, nou, ik wens je veel succes, Bart. Je zit nu op de, op de wagen, begrijp ik. Ja, ik ben nu onderweg. Oh, dan moet je even blijven hangen. Want ja. er, er komt kennelijk iemand bij. Oké. Okay. Ik weet nog niet wie. Um, ik weet nog niet met of ik nou eerst met... Met wie... Met wie, moet ik, met wie, met wie spreek ik nu ook nog? Heb je dat? Oh, ben je... Ben je, ben je wacht, wacht. Nou, wacht even, Bart. We gaan even zoeken, hoor. Uh, Oké, okay, geen probleem. Met wie spreek ik? Ja, met Leni. Ja. Hey, ik, ik, ik reageer op die meneer die... Die, ja? die, die, die, die dus er ook nog in steeds... In Amerika met de... ja? bij een luchtvaartmaatschappij heeft gewerkt. Ja. En uh, ik weet, mijn dochter die woont dus in Amerika. Want ik ben al in de uitzending geweest. En die heeft nou een sollicitatie lopen en die zit om Nederlanders te springen. Dat is bij uh, Qatar. Dat is een luchtvaartmaatschappij ook. En volgens mij vliegen die ook op Nederland. <lacht> Moet die daar nou, eens informeren. Want nou. die zijn heel coolant, man. Nou, ik ben... ben ik zal eens uh, Qatar, zeg je? Dan zal ik eens... Uh... Ja, van Qatar. De, de, de, de, het landje, het, het staatje in uh, Arabië, bedoel je? Ja. Want het nou. was zelfs zo. Mijn dochter, die... die, die, die die, die, die had een bruiloft dus in Canada. En toen kon ze niet... Die, die, die, die, die, dat hoofd van die, die, die, die maatschappij... Die, die was naar New York. En toen kon ze niet vanwege een bruiloft. En dat heeft ze ook eerlijk gezegd, wat voor bruiloft ze had. Die hebben heb een sollicitatiegesprek gevoerd in Qatar. Die hebben de reis betaald van Washington. Althans, ze vliegen dan op Washington naar Qatar... Bart is, dat, is everything. Bart, is dat wat voor je? Um, vliegen is altijd zeker. Als ik uh, weer uh, kan vliegen, vind ik het geweldig. Ja. Ook een uh, kataar klinkt prima. Want dat zou je wel degelijk ook als een... Ken ik, zoeken ze daar dus wel piloten. Je zou dat ja. overwegen. Je zou in staat zijn om te zeggen van... Nou, oké, okay, uh, dan, dan ga ik daar ook maar eens kijken. Ben je er toe in staat? Ja, ja dat zou ik zeker... Ja. dan mag je zeggen dat, dat ik de moeder ben van iemand die ook gesolliciteerd heeft daar. Maar is ze aangenomen, lady? Uh, hoe heet het? Ze, ze is dus vorig weekend daar geweest. En uh, hoe heet het? Dan worden de gegevens, uh, personeelszaken... Uh, ja, ze heeft een heel weekend in Qatar gezeten. Oké. Okay. En de gegevens worden allemaal wat hun willen betalen. En okay. de hele rattenplan wordt aan dan doorgegeven. En dan ligt het aan haar of ze het accepteert. Oké, okay, oké. Okay, goed. Maar dan mag de naam van Leni wel genoemd worden. Goed, Leni, dankjewel. zijn uh, ja, dat je. Hé, uh, maar... Hey, maar mijn dochter die, die, die heet anders natuurlijk. Nee, dat begrijp die ik. Die heet niet meer zoals ik. Nee, dat begrijp ik. Maar bedank <laughs> je. Maar ik vond dit. Ik, in het iemand te hard, joh. Hartstikke gaaf. Dank je wel. Ook zo. Dag Leni. Precies. Nou Bart, euh, nou, misschien euh, is het wat. Ja, wie weet. Misschien euh, bellen we nog een keertje en dan euh, zit ik in Qatar. Nou, dat <laughs> moet je dan zeker doen. <laughs> Oké, okay, vanuit het vliegtuig. <laughs> ja, dan heb ik weer een hele nieuwe ervaring. Ja, precies. Nou, daar zou ik heel benieuwd zijn. Veel succes in ieder geval. Dank je wel. Ja, dank je wel. Goeienacht. Dag. Dag dat is dan natuurlijk toch even dat je moet nadenken. Naar Qatar. Of is dat dan, moet je dat dan gewoon doen? Ik vind dat wel wat, hoor. Ik, zou, ik vind nooddorp weer. ver. Maar goed. Anne, goeienacht. Ja. Hallo? Hallo. Jij hebt even moeten wachten, sorry. Ja, en, en mijn, uh, mijn telefoon is haast uh, leeg. Dus ik had hem al op de oplader gezet. Gelukkig. Je bent uh, alert. Heb jij ervaring met uh, huwelijken of relaties, kinderen? Ja. ja? Uh, ik heb uh, sinds vier jaar een, een relatie met een Marokkaanse man. Ja. Uh, hij is literair wetenschapper. Ik ben psychotherapeut en uh, wij uh, spreken dus verschillende talen. En wij maken ons ontzettend boos over de Nederlandse taal die gesproken wordt op de televisie ja, dat en dat op begrepen. de radio. Ons, ons idee was om even de politiek... En in het, in het, in het algemeen maatschappelijke discours, om het even chic te zeggen, erbuiten te laten. Waar ik vooral benieuwd ben, naar ben, is gewoon ervaringen van mensen zoals jij. Je hebt dus een ervaring van vier jaar met een Marokkaanse man. Ja. Um, waar stuit je dan op? Och, nou, goeie goeie uh, dingen, moeilijkheden, hoe, hoe gaat het dan gewoon? Uh, het gaat heel goed. Wij spreken vier talen met elkaar. En. Uh, ja, hij spreekt beter Nederlands dan u en ik. En corrigeert het iedere keer. Hij interesseert in de allerlei politieke uh, toestanden. Uh, gesprekken op de, op de televisie. En dan zegt hij, mijn god, hoe kan... Ziektes is ziekten. <laughs> en gemeentes is uh, gemeenten. En al dat soort dingen. <laughs> Schrikkelijk. En dan hoort hij mensen zeggen, van, dit als, nee, als dit en als dat. en als dit en als dat. En ik vind het fantastisch. Ik leer gewoon weer Nederlands via hem. <laughs> dat vind ik geweldig. Ja, dat... ah, aan de andere kant... Uh, Zij hebben uh, kleine dingetjes uh, in onze uh, relatie. Nou ja, relatie kijk, die die doen. Uh, in dit geval. Maar als hij een bosje bloemen meeneemt, dat doet hij iedere week, dan doet hij dat wel in een plastic tasje. Wat een Marokkaan loopt niet met bloemen. Dat doen alleen vrouwen. Oh, dus moet dan toch, dat, dat moet hij dan weer verbergen. Ja, dat moet hij dan weer verbergen, want voor een Marokkaanse man staat dat niet. Dat is vrouwen ook bij Blue niet mannen. En vind je dat dan niet um, gek dat hij met zijn cultuur, hij is literatuurwetenschapper nota en met zo'n kennis van de Nederlandse taal, dat hij daar dan ook nog aan vasthoudt? Ja, dat zijn toch van die hele kleine dingetjes die vanuit zijn cultuur komen. Maar, dat doet een man niet. Maar vindt het, vraag je hem dan niet om daar overheen te stappen? Uh, nou, ik vind het niet nodig. Ik vind alleen dat leuk dat die bloemetje meebrengt. Ja, ja, dat snap dus, ik. Ja. Dan maar in een plastic zakje, ja. Nee, nee, dat stoort mij niet. Ik moet er wel soms om lachen. En dan zie ik hem aankomen met een, met een, met een plastic tasje. Dan weet ik <laughs> al wat erin zit, natuurlijk. Ik is eigenlijk wel koddig, ja. Dat zijn die hele kleine dingetjes. Ja. Maar nog meer andere kleine dingetjes. Maar goed, wij leren ontzettend veel van elkaar. Ja. Hij leert bij Nederlands, hoeveel je dat? Ja, dat vind ik bijzonder, ja. leer, jij, um, uh, leer jij hem ook iets? Ja, ik, ik spreek Grieks, ik leer hem Grieks en hij en mij Arabisch uiteraard. En we spreken dus vier talen, als hij hier is, uh, ja. vier talen met elkaar, Frans, ja, uit Engels en, uh, en, en Spaans. En op, op het niveau van culturele verschillen, hè, zoals die je die meemaakt als je bijvoorbeeld uh, maaltijden deelt? Of, uh, nee, op, nee, wij zeggen, ontzettend een goede kok, en hij, uh, dan, dan spreken we af, uh, als hij komt, dan zegt hij, nou wat zullen we eten Want nou ja, zo zo, hmm. en dan... Uh, nou ja, dan gaat hij lekker koken. Dan bak, hij maakt wel ontzettend troep met olie en al die dingen. Elke de, de naam heb ik dan weer, oh, weer een dubbel uh, uh, huishoudelijke verzorging, zal ik het even noemen. <laughs> maar uh, hij kan ontzettend lekker koken. Oké, okay, le lekker op zijn Marokkaans ook. Ja, ook. En, en zijn jullie al samen in Marokko geweest? Nee, nog niet. Waarom niet? Uh, ik ben iets ouder. Hoe bedoel je dat? Je bent iets ouder? Ik ben iets ouder als hij. Oké. Okay. En is dat dan, dan kan je dan niet naar Marokko? Uh, nou, ik vond dat niet nodig. Hij spreekt wel met zijn, met zijn uh, ouders en zijn broers over mij. En uh, hij belt me als hij Marokko is, uh, week, dan belt hij me twee keer per dag op. En uh, dat, dat soort dingen wel. Maar omdat ik iets ouder ben, vind ik het ja, toch een beetje moeilijk. Oh, wacht even. Er komt nou toch iets uit wat. Uh, daar zit dus een, een wat grondiger cultureel verschil in. Ja. Dat is, in Marokko mag je eigenlijk niet als man met een veel oudere vrouw zijn? Uh, het schijnt wel te gebeuren, maar het is niet uh, direct aan de orde, oh, denk okay. Nou, dat is dan toch best uh, een, een grondig verschil. Hoe, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat dan? Ach, ik vind het, ik ben er aan gewend. Ik bedoel, na vier jaar dan weet je ongeveer wel uh, hoe de zaken in elkaar zitten. En Ik vind het prima zo. We hebben het heel ja? gezellig heel leuk samen. Oh, ik het voel, uh, ja. ik, dat, dat vertrouw ik niet helemaal, eerlijk als je, Jawel. Als ik zo, nee, maar je, je bent dan toch ook nieuwsgierig naar zijn familie? Zou het niet mooi zijn om daar zijn ouders te ontmoeten nog, bijvoorbeeld? Een andere? Ja, dat zal ook wel gebeuren. Maar uh, nu even nog niet. Oh. Nee, dan moeten we gewoon even wachten. Um, het is wel mooi dat jullie zoveel zo kunnen jong leren met uh, talen. Dat is wel bijzonder lijkt mij. Ja, wij spreken vier talen met ja. elkaar. En dat gebeurt, nou, dan komt die smiddels om een uur of vier, zeg maar. Hij in, het wel, in de weekenden zegt bij we elkaar, want hij heeft dus uh, ontzettend veel werk op de universiteiten. En uh, dan gaan we gezellig uh, wat drinken en dan uh, gaan we eten. En dan uh, duurt dat gesprek tot de andere morgen zeven uur, acht uur. <laughs> Geweldig. Kijk. Dan zijn we allebei kapot. Ja, vind je het gek? Want je bent wat ouder. Ja, maar buiten ouder. Ik bedoel, hij is, hij is ook kapot. <laughs> ja, dit is toch heel flauw grapje Ja, we me. kunnen niet zonder. Nee, dat is geweldig. Nou, dat is wel, en dat gaat over alles natuurlijk, die gesprekken. Ja. Allerlei dingen. En uh, ook over, over geloven en dat soort dingen zijn we het mm. ook helemaal samen eens. Mm. Over een god en een Allah en al dat gebeuren. Ik kom er ook voorbij. Mm. En uh, daar zijn we het ook uh, totaal oh. over eens. Nou. En dat kan ook uren duren. <laughs> Het klinkt als een zeer vruchtbare, uh, vitale relatie. Dus ik wens oh, jullie, absoluut, ik, absoluut. Ik en wens, ik wens jullie veel geluk. Dankjewel. En dankjewel. Dag.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 Il est sa vie de bien étrange Que l'on appelle la part des anges Dan een lekker uh, multicultureel liedje om mee aan te sluiten... op de gesprekken van dit tweede uur van Casaluna vannacht. La pare des anges. De kant van de engelen door Philippe Laville. En die komt uit Martinique. Chanteur, compositeur. Dus ja, dan weet je wel iets van de culturele uh, verschillen... en overgangen en reizen en van alles. Goed, um, wat gaan we nog doen? Ja, het is, de tijd is eigenlijk op. Dus we gaan niet zo gek van me doen. Ik kan natuurlijk nog de nachtzuster aankondigen van Astrid de Jong. Zo meteen na tweeën. Dus het gaat op deze hele nacht door. En u kunt dan met haar in gesprek over allerlei onderwerpen die u zelf aandraagt. Uh, maar ik denk dat ze via Twitter ook zelf al het onderwerp heeft aangegeven. Dat kan zo meteen. Morgen is het vrijdag. En u weet dat het in de zomermaanden uh, ja, de zomernachtentijd is. Wij hebben een serie bijzondere uitzendingen op de vrijdagavond... Het is een beetje tricky als presentator om het erover te hebben. Maar dat zijn uitzendingen zonder presentator. Dus met een gast die we uitnodigen om zijn of haar verhaal te vertellen. En er zijn al heel veel bijzondere gasten geweest, ook dit jaar weer. Zoals Pia Douwers en Agnes Jongerius. En Duncan Stutterheim, um, die vond ik een prachtig idee had. Het was de eerste uitzending. Of idee, een vondst. Die begon gewoon zijn eigen dochtertje te bellen. Want die was op dat moment jarig geworden. Het was June. Zeven of negen was ze geworden. En hij feliciteerde haar en zei: Joen, ik ga jou mijn verhaal vertellen. En dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij ook consequent volgehouden. En daar zit nogal pijnlijke uh, geschiedenis in, ervaring in. Zijn broer is op een gegeven moment met een auto-ongeluk op de ring van Amsterdam omgekomen dat soort verhalen. Maar hij probeerde dat als het ware... allemaal in kaart te zetten van zijn ontwikkeling. En het is voor een jongen die begonnen is... met het geven van grote feesten. Gouwerfeesten is dat natuurlijk heel bijzonder. Nou, Dat is maar één voorbeeld. U vindt dat trouwens nog op de website... van Kazerloenen. Uh, die gesprekken van zomernachten. En zo is er ook... morgen weer eentje met... niemand minder dan... Johan Derksen. Dat is de man met de snor. En de gepeperde meningen die over voetbal... kan praten en dat ook veelvuldig doet die gaat morgen zijn verhaal vertellen. Dus ongestoord. En ja, dat levert soms verrassend andere verhalen op... of een andere toonzetting. En toch een beetje intiem te gast bij zo iemand. Dat is dus morgenavond, Johan Derksen. En voor deze nacht wens ik u verder alle goeds. En uh, maak er een feestje van morgen gezond weer op dag.